2 uur. NTO Radio 1. met Roos Mogree. We kunnen prima op vakantie naar gevaarlijke landen. Dat zegt onze optimist Caspar Stijnenbach. Hij heeft een reisbureau met bestemmingen zoals Noord-Korea, Jemen en Afghanistan. Gaat het hier om ramptoerisme of juist niet? Straks praten we erover in één vandaag. En over seks. Dat moet namelijk veel vaker onderwerp van gesprek worden in de spreekkamer van de dokter. Na het NOS journaal met Jan van der Putten. De beroemde Oostenrijkse kinderdokter Hans Asperger... de naamgever van het syndroom van Asperger... blijkt betrokken te zijn geweest bij een Oostenrijks-euthanasieprogramma... van de nazi's. Met dat programma zijn honderden gehandicapte kinderen vermoord. Blijkt uit onderzoek van medische historici. Asperger was geen lid van de nazi-partij... maar steunde de fascisten wel, mogelijk ook om carrière te maken. De onderzoekers verwachten dat de ontdekking... een discussie op gang zal brengen over de naam van de stoornis. Wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties willen dat het kabinet... de volledige milieu-impact van de uitbreiding van luchthavens gaat berekenen. Die oproep komt een dag nadat de commissie-mer... het milieueffectenrapport voor de uitbreiding van Lelystad Airport heeft goedgekeurd. De organisaties willen dat er een nieuw rapport komt... waarbij ook wordt gekeken naar de gevolgen van de uitstoot van uitlaatgassen. Het is belangrijk dat klimaatschade ook wordt meegenomen in de rapportage... zegt Geertje van Hooidonk van Natuur en Milieu. Vandaag was er ook een debat over luchtvaart in de Tweede Kamer. En gelukkig zien we ook dat er vanuit verschillende partijen... waaronder GroenLinks, maar ook SP en Partij van de Dieren... dat we bijval krijgen voor volledige onderzoek naar de gehele milieuimpact. En dat is hartstikke nodig, want het klimaat wacht niet. 34 mensen die vorig jaar in de Sinterklaastijd bij Jauren op de snelweg gingen staan, moeten in juni voor de rechter komen. Ze hielden twee bussen met anti-zwarte pietbetogers tegen. Volgens het OM is het strafbaar om een demonstratie te verhinderen en het verkeer in gevaar te brengen. Groot-Brittannië wil plastic rietjes en wattenstaafjes verbieden. Premier May wil op die manier iets doen aan de plastic soep... in de zeeën en oceanen. May noemt plastic afval, zoals rietjes en wattenstaafjes... een van de grootste milieuproblemen ter wereld. De werkloosheid is gezakt tot onder de 4 En dat is voor het eerst in bijna 10 jaar, meldt het CBS. Op dit moment zijn 357.000 mensen werkloos. 100.000 minder dan een jaar eerder. Het NOS-journaal.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 We zien een steeds groter aanbod van alcoholvrije bier. Dus niet alleen alcoholvrije pilsers, maar ook de witbier, bier... amberkleurige bieren, euh, nou ja, neem het. Uh, we zien dat de smaak is enorm in geïnvesteerd. En het derde zien we ook dat het aansluit bij een behoefte van consumenten... die steeds meer op zoek zijn naar uh, variatie, naar gezondheid ook. En soms dus ook even geen alcohol willen hebben. Vooral in de groep tot 34 jaar wordt het meer gedronken. In 2014 nam 4 van die groep minstens één keer in de maand... alcoholvrij bier. Dit jaar is het 17 En ook de verkoop. Van koop van bier is toegenomen. De consumptie van gewoon bier bleef stabiel. RTL Nederland gaat zich minder op televisie richten... en wil ook buiten de traditionele media mensen bereiken. De komende jaren sterkt RTL miljoenen in technologie en data-analyse. Het is de bedoeling dat de online-platformen van RTL... RTL XL en Videoland worden samengevoegd. De winst van het bedrijf loopt al langer terug... en er komt een reorganisatie aan. Daarbij gaat een nog onbekend aantal banen verdwijnen. Gisteren stapte de financiële topvrouw van RTL Nederland op... omdat ze zich niet kon vinden in de nieuwe koers. En het weer. Zonnig. wordt 20 graden op de Wadden tot 28 graden op andere plaatsen. Aan de kust en bij het IJsselmeer is kans op een frisse wind vanaf het water. Ook morgen en tijdens het weekeinde vrij zonnig en droog... maar wel wat minder warm. Gaan we naar de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Er staan een paar files bij Utrecht. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Beeldhoven Lunette lunetten 5 kilometer. Een kwartier vertraging dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Hank en Werkendam een kwartier vertraging. Ook dat is een ongeluk. En als laatste nog de vertraging op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 5 kilometer ook een kwartier.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Het Amsterdamse ziekenhuis AMC roept op om acute klachten na een tekenbeet bij hen te melden. Waarom? Dat hoort u straks. En volgende week staat Elim Tjan als dirigent voor het concertgebouworkest. Tjan is een vrouw. En dat zie je nog steeds niet vaak in de dirigentenwereld. Straks gaan we terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Eeuw naar de eerste Nederlandse vrouw die succesvol een symfonieorkest leidde. 1, 2, 3 Dirigent Antonia Brico hoorde u en we praten straks met Maria Peters... de regisseur van een film over het leven van deze vrouw. En in feit of fictie praten we uitgebreid over deze jarige. Het is een vrouw! Het is een vrouw! Het is Superman! Ja, het yes, is Superman! Superman bestaat 80 jaar, maar liefst het AD meldt dat Superman de eerste superheld is. Is dat zo of waren er misschien toch voorgangers? Rond tien voor drie hoort u het antwoord. Nu eerst het AMC verzamelt acute klachten na een tekenbeet. Roos morge. Eén <totstuken> vandaag. Half jaar geleden ben ik gebeten in Frankrijk. En ja, toen had ik ineens rode bultjes hier ergens zitten. Dus door dit kleine beestje. Lig jij alleen maar in bed? Ja. Tweeënhalf jaar ben ik aan het bed gekluisterd. Omdat ik ziekte van Lyme heb chronisch. En daarom dat het zo, ja, zo erg is geworden eigenlijk, dat ik niet anders kan. U hoorde lijmpatiënt Richia Steegs in het programma Je Zal Het Maar Hebben. En meestal krijg je de ziekte van lijm van een tekenbeet. Maar teken kunnen veel meer ziekte overbrengen. En daar gaan we het over hebben, Lammert. Ja, ben je eigenlijk wel eens gebeten door een teek? Zeker. In mijn studententijd Echt? in het bos in Zeist, weet ik nog. Oh jee, en ben je ziek geworden? Nee, want er was een andere student en die deed medicijnen. Een ouderjaars en die heeft ah. hem gelukkig uh, kunnen verwijderen. Oké, okay, gelukkig. Ja, de kans dat je ziek wordt is ook niet zo groot. Van de 100 mensen die gebeten worden... krijgen er maar drie de ziekte van lijm. Maar het aantal dat gebeten wordt door een teek, is wel vier keer zo groot als 25 jaar geleden. Dat was afgelopen maandag nog in het nieuws. Fijn weer vandaag om naar buiten te gaan, maar ook weer waarin je moet oppassen voor de teek. Het beestje kan de ziekte van Lyme overbrengen en hij lijkt actiever dan ooit. Alleen al vorig jaar zijn er 27.000 nieuwe patiënten bijgekomen. Een flinke stijging van het aantal beten dus en soms hebben ze grote gevolgen. Ja, dat overkwam bijvoorbeeld Floortje Dessing. Zij werd gebeten door een teek waardoor ze hersenvliesontsteking kreeg. Afgelopen september ben ik in Scandinavië gebeten door een teek. En daar is weer een andere tekenziekte. En die kan hersenvliesontsteking veroorzaken. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar helaas, bij mij was dat wel het geval. En ook daar was ik weer aan de beurt. En daar heb ik drie weken van in het ziekenhuis gelegen. Ja, en juist over dat soort gevolgen gaan we het nu hebben, Lammert. Uh, en ik praat verder met Kees van der Wijngaard. Hij werkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Milieu in Beeldhoven. En met dokter Joppe Hovius van het AMC in Amsterdam. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Meneer van der Wijngaard, uh, van een tekenbeet kun je de ziekte van lijm krijgen... maar een thee kan dus ook andere ziekteverwerkers overbrengen. Ja, we weten uh, sinds een aantal, uh, sinds geruime tijd dat teken veel ziekteverwekkers bij zich dragen. En aanvullend onderzoek heeft ook laten zien dat mensen soms sporen van die verwekkers uh, in hun bloed hebben na een b uh, een Wat we nog niet weten is hoe vaak dat tot ziekte leidt in Nederland en uh, hoe ernstig die ziekte dan is. Nee, maar het kan behoorlijk uit de hand lopen. We hoorden net bijvoorbeeld dus Floortje Dessing en die kreeg daar een hersenvliesontsteking van. Ja, dat hoorde ik net ook. Ja, klopt. En meneer Hovius, u bent hoogleraar inwendige geneeskunde... in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. U bent de initiatiefnemer voor dit onderzoek. We spreken u terwijl u in de trein rijdt. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat mensen na een tekenbeet... een andere ziekte krijgen dan de ziekte van Lyme? Um, nou, Dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet goed bekend. En dat is nou precies de reden dat we dit onderzoek uh, willen doen. Want het is al langere tijd bekend... Dat er in Nederlandse teken ook uh, mogelijke andere ziekteverwekkers zitten dan de bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaakt. We weten inderdaad ook, zoals collega van de Vijgaard zei, dat die ook kunnen worden overgedragen aan uh, mensen na een tekenbeet. We weten alleen niet hoe vaak het tot ziekte leidt. En dat willen we gaan onderzoeken met het nieuwe onderzoek. En betekent dat dan ook dat er in Nederland mensen zijn met veel vage klachten, maar geen idee hebben waar dat vandaan komt? Nou, hoe deze andere door teken overdraagbare ziekteverwekkers... Uh, wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal een acuut koortsend ziektebeeld... na een tekenbeet kunnen veroorzaken. Dus enkele dagen tot een paar weken na de tekenbeet... hoge koorts met daarbij andere klachten. Dat is en altijd zoals zo. In, zoals bijvoorbeeld ook een hersenbliezelsteking... Uh, in de casus die jullie net schetsten. Ja. En, en dus die, die koorts is altijd een teken van een, uh, een, een tekenbeet? Nou kijk, de... Uh, deze andere ziekteverwekkers, net overigens als de Borrelia bacteriën, hoeven helemaal niet altijd tot klachten te leiden. Ze kunnen soms misschien ook wel zonder symptomen verlopen. Maar als ze een vroege infectie veroorzaken, dan veroorzaken ze een ontsteking door het hele lichaam wat gepaard gaat met koorts. Oké, okay, nou teken die andere ziekte dan de ziekte van lijm veroorzaken... komen niet veel voor. In het verleden zijn ze wel aangetroffen op de Saarlandse heuvelrug. En verslaggever Harm van Attenveld nam er vanmorgen een polshoogte. Hij sprak met de gebiedsbeheerder... en met bezoekers van dit prachtige natuurgebied, zeker met dit weer. Ons hoogste punt is zo'n beetje 76 meter boven NAP. Dus je kunt van hieraf bij Helde weer je Zutphen zien en Deventer, Zwolle... Het is niet voor niks de Sallandse heuvelrug. Het is prachtig weer. Her en der zitten mensen te picknicken. Dit is het gebied dat begin 2016 in het nieuws kwam. Omdat daar het TBE-virus in een teek werd aangetroffen. En daar kun je een ontsteking van krijgen aan je hersenen. Wat heeft dat gedaan, dat nieuws? We hebben niet veel reacties vanuit het publiek gekregen. Wel algemene vragen over teken. Wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik het het beste voorkomen? Maar niet, uh, geen vragen naar die... Gericht naar die take. Lopen we van buiten naar binnen. Het bezoekerscentrum in. In Oostenrijk daar is een vaccin tegen dat TBE-virus... dat uh, ontsteking aan de hersenen kan opleveren. Opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Heeft u zo'n... Uh, vaccinatie gehad? Nee, tot, tot nu toe niet. Nee, maar het kan dus wel. Het wordt wel aangeboden vanuit het bedrijf. Dus als je dat zou willen, dan zou je daarvoor kunnen kiezen. Van de boswachter naar de bezoekers. U loopt hier met blote benen. Moeder en dochter? Ja, klopt. Moeder en dochter. Ja. Rugzakken gepakt? Ja, want we gaan een uh, avondje nachtje paalkamperen doen. Dus op bepaalde coördinaten kunnen we daar blijven overnachten. Met geen voorzieningen verder. En hou dan rekening met het gevaar van de take? Ja, we hebben in ieder geval uh, gezegd dat we elkaar vanavond gaan controleren op teken. En we hebben tekenklemmetjes uh, bij of, uh, om ze eruit uh, te halen. Tangetjes. Ja. Alles een teek gehad? Uh, ja, eentje. Maar die waren we op zich snel klaar. Mijn moeder heeft ook een aantal gehad, denk ik. Uh, maar ja, wij controleren altijd s'avonds. Uh, maar we zijn wel... Personen die niet daarom met lange broek gaan lopen, of zo. dat vinden we dan wel weer zonde eigenlijk. Want ja, dat is eigenlijk het advies: dat je ja, je hele lichaam afschermt, ja. dat je de sokken over de broek heen doet. Ja. ja, we weten dat dat wel het advies is, maar we willen eigenlijk ook gewoon genieten van het buiten zijn en het voelen van het, de, de wind langs je benen of het gras of wat dan ook. Dus, uh, en we hebben zoiets van: nou weet je, we controleren gewoon s'avonds uh, elkaar goed en hopen dat het daarmee dus voldoende is. Hey, ik controleer mijn hele vrouw altijd elke avond, dus uh, zodoende. Van top tot de teen. Ik uh, kijk alles na. Dus, uh, nou, nee, dat moet goed komen. Iets verderop, mevrouw, bij de kaart van het gebied. Wat gaat u doen vandaag? Ik ga fietsen door de natuur, door de Sallandse heuvelrug. In een hemdje, ja. een half hoge broek. Ja, voor teken is dat niet verstandig. Nee. Dat weet u wel. Ik kijk uh, wel om me heen waar ik fiets. Ik ga niet uh, de hei in of het gras in. Dat doe ik sowieso niet meer. In het gras uh, liggen. Want, uh, en, uh, we hebben het zo meegemaakt, he, dat we teken op ons been hadden. Soms dagen daarna ont ont ontdek je hem hier uh je kuit of achter je knieholte, je gaat jeuken. Je moet in de gaten houden dat er geen witte cirkel mee ontstaat. Hè? Want je ja. kunt wel doen alsof er niks aan de hand is, maar dan zit je ook niet rustig. Ja, meneer Van Wijngaarden van het RIV, en we horen dus die mevrouw ook zeggen... ik ga maar niet meer in het gras liggen. Is dat terecht of een beetje overdreven? Nou, het is in ieder geval heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn... van het risico uh, dat je een tekenbeet oploopt. Um, tegelijkertijd moeten we ook stellen dat als je een tekenbeet oploopt... dat dan meestal geen klachten volgen. Als je kijkt naar de ziekte van Lyme... Uh, krijgen ongeveer 2 tot 3 procent van de mensen... klachten van de ziekte van Lyme na een infectie. Um, het is aannemelijk dat de orde vergroten van die andere tekenbeetziekten ongeveer hetzelfde is. Dus meestal zul je geen klachten krijgen na een tekenbeet, maar er zijn zoveel tekenbeten per jaar in Nederland... dat toch heel veel mensen uh, klachten krijgen van de ziekte van Lyme. En in dit huidige onderzoek gaan we dus ook kijken... hoeveel mensen nou klachten door andere tekenbeetziekten krijgen. Ja, even naar dat onderzoek, meneer Hofjes van het AMC. U roept mensen die gebeten zijn door een teek nu op... om zich bij u te melden. En in welke mensen bent u dan vooral geïnteresseerd? Nou, het gaat echt uh, om mensen om... met uh, acute koorts naar het tekenbeet. Maar de vraag was denk ik aan dokter Hovius of? Ja, zeker. Nee. <laughs> nou, op zich was het antwoord hetzelfde. Uh, het is inderdaad zo dat we op zoek zijn naar mensen die enkele dagen tot maximaal vier weken na de tekenbeet Klachten ontwikkelen van koorts. Een temperatuur hoger dan echt 38 graden. Gemeten met uh, een thermometer. En die mensen, kijk als ze echt ziek zijn... moeten ze zich melden bij een huisarts uh, natuurlijk voor, uh, voor de klinische zorg. En als ze mee willen doen met het onderzoek... dan kunnen ze zich melden op www.tekenradar.nl. En dan kunnen ze deelnemen aan ons onderzoek. En het gaat dus niet om mensen die onbegrepen klachten hebben bijvoorbeeld? Kijk, um, daar zou ook een reden... Uh, daar zou een reden kunnen zijn om ook aan doorteken overdraagbare eh, aandoeningen te denken. Bijvoorbeeld de ziekte van Lyme of een andere ziekte. Maar dat zullen mensen met hun huisarts moeten bespreken. Deze studie gaat om patiënten met koorts en enkele dagen tot maximaal vier weken na een tekenbeden. En is het nou zo dat we er meer over horen? Want dat idee heb ik dat er heel veel in de media... Hè, op het Jeugdjournaal worden kinderen gewaarschuwd... in het Grote Mensenjournaal, uh, het journaal... worden ook gezegd, ja, pas op als u het bos in gaat. betekent dat dat we er meer last van hebben tegenwoordig... of gewoon dat we er meer van horen? Min, meneer Hovius. Misschien is het, misschien is het wel een, een combinatie uh, van beide. Ik denk het aantal tekenbeten... dat is uh, data van collega Van der Weijgaard van het RIVM... het aantal tekenbeten is toegenomen. Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme... is toegenomen, maar er is natuurlijk ook steeds meer aandacht en awareness over tekenen en de ziektes die ze kunnen overbrengen. Dus we willen er ook meer van horen. Ik denk een de combinatie. En dan was onze verslaggever vandaag dus op pad en hij hoorde ook dat staatsbosbeheermedewerkers uh, meewerken aan het ontwikkelen van een vaccin. Klopt dat? Um, misschien dat de collega Van der Wijgaard daar meer over uh, weet dat is mij niet bekend. Meneer Van der Wijgaard? Uh, daar heb ik nu ook even geen antwoord op. Ik weet niet specifiek van een onderzoek van staatsbosbeheermedewerkers. Ik weet wel uh, dat uh, over een vaccin... ik weet wel dat uh, onder uh, uh, mensen die in het groen werken... dus ook staatsbosbeheermedewerkers... Uh, wordt wel gezocht naar blootstelling aan een van de uh, ziekteverwekkers die we ook in dit onderzoek meenemen, TBE. Um, dat is een lopend onderzoek, dat is bijna afgerond. Oké, okay, dus dat zou wel heel mooi zijn... als je, dus, als je de natuur ingaat van tevoren een vaccin kunt krijgen. Laten we hopen dat dit uh, onderzoek bijdraagt aan een oplossing. Uh, meneer Hovius van het AMC in Amsterdam, hartelijk dank en ook dank aan u, Kees van de Wijgaart van het RIVM. En wordt u gebeten en krijgt u kort, meldt u dan op tekenradar.nl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 Good.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 It's a beautiful day I can't stop myself from smiling if I drink and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 Michael Boublet. Nieuws via de NOS dan. Politie en justitie gaan bedrijven aanpakken die appartementen verhuren aan criminelen. Alleen al in Rotterdam duiken vermoedelijk honderden criminelen op die manier onder. Maar het is een landelijk probleem. De criminelen betalen de huur vaak duizenden euro's per maand. Meestal contant. Handje, contantje. NOS-verslaggever Robert Bas, wat weet de politie over deze appartementen? Nou, het gaat om honderd appartementen alleen al in Rotterdam. Die op dit moment worden verhuurd. Vaak zijn dat van die verhuurbemiddelingsbedrijven die daarbij een rol spelen. Die sluiten een soort op opname. Robert Bas. Ben er mensen daar nog? die daadwerkelijk gaan wonen, maar soms veel... Ja. Het geluid is af en toe slecht. Je valt af en toe weg. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik vroeg jou wat de politie weet over deze appartementen. Nou, het gaat alleen al in Rotterdam om zeker honderden appartementen, zegt de politie. Diverse bedrijven verhuren appartementen aan criminelen. Dat gaat inderdaad om hele grote bedragen. Er zijn luxe ingericht. Criminelen blijven onder de radar wat hun naamcontract. Hun naam uh, wordt ook niet doorgegeven aan de gemeente voor de administratie. Um, op die manier kunnen de criminelen dus onder de radar blijven. Um, maar het is zoals je net ook al zei, het is een landelijk probleem. Want het bedrijf wat uh, nu in het zicht is gekomen bij het openbaar ministerie en de politie... is een bedrijf wat landelijk vele woningen op deze manier verhuurt aan criminelen. Ja, ze dus gaan ze nu dus hard aanpakken. Wat is het grootste resultaat tot nu toe volgens jou?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 op dit soort bedrijven, de facilitators van de onderwereld. Want dankzij deze bedrijven die dit soort appartementen aanbieden... kunnen die criminelen anoniem in de stad verblijven... en hun zaakjes gewoon goed regelen. Ja, dus even voor de duidelijkheid... de verhuurders en de criminelen worden allebei aangepakt. Ja, de verhuurders worden aangepakt. Uh, want zegt het Openbaar Ministerie... als jij elke maand cashgeld aanneemt, geld aanneemt... duizenden euro's uh, uh, en mensen zeggen dat ze anoniem willen blijven... dan kan je toch gewoon weten dat het om crimineel geld gaat. Ja, en indirect wordt natuurlijk ook de onderwereld aangepakt. Want als je dit soort faciliteiten in de stad gaat aanpakken... dat het niet meer zo makkelijk is om anoniem in de stad ergens te wonen... ja, dan is het ook minder aantrekkelijk voor criminelen om ergens te zijn. Dankjewel. NOS-verslaggever Robert Bas. Een bomaanslag in Bagdad, een schietpartij op het Tunesische strand. Ontvoeringen in Mexico stad, als je veilig op vakantie wil... Nou, dan kun je eigenlijk maar beter gewoon naar Terschelling, de Veluwe... of gewoon uh, thuisblijven in je achtertuin. Maar dat spreekt Kasper Stijnenbach tegen. Samen met zijn compagnon zette hij een reisbureau op voor gevaarlijke landen. Want volgens hem kun je ook best daar veilig op vakantie. En vandaag is hij onze Optimist, ja. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Noord-Korea, over Jemen. Jij zegt, kun je prima op vakantie? Hartstikke leuk. Ja, zeker, ja. Ja, vaak is het ook heel mooi weer in dat soort landen. Ja, een beetje zoals vandaag, zeg maar. Dus nee, het zijn, het zijn prima vakantielanden. Um, overigens, ja, we gaan niet echt, we zeggen niet gevaarlijke landen, want uh, op onze reis staat veiligheid altijd voorop. Dus uh, um, ja, ik ben ook niet van mening dat het echt uh, per definitie gevaarlijke landen zijn. Maar jij begon ooit met dit idee doordat je zelf vakantie was in Noord-Korea. Ja, ja, ik uh, samen met, uh, met mijn compagnon inderdaad uh, zijn we zes jaar geleden naar uh, Noord-Korea afgereisd. Uh, gewoon eigenlijk als een uh, soort van grap. We dachten in de kroeg, nou, goh, gaan we even uitzoeken of het kan en het kon. Toen zijn we daar uh, beland en uh, zo in gesprek geraakt met uh, uh, onze lokale partners daar. En die zeiden, nou, Volgens mij is er wel een markt in Nederland... om uh, dit soort reizen aan te bieden en zo geschieden. Maar dan nou weten we natuurlijk heel veel van Noord-Korea... in de zin van, ja, jij zegt, ik noem het geen gevaarlijk land... maar ik denk dat andere mensen dat niet helemaal met je eens zijn. Uh, een heel uh, strak regime. Uh, we hebben die uh, Amerikaanse student bijvoorbeeld gehad. Die ging ja. daarheen, hè. Die uh, was ging een vlag stelen, die ja. werd opgepakt, die kwam in coma terug en is inmiddels overleden. Er gebeuren daar heftige dingen. Hoe voorkom jij dat dat gebeurt met de mensen die jij meeneemt? Uh, nou, ten eerste, uh, de Amerikaanse student die uh, daar is opgepakt, die heeft uh, willen ze weten, uh, veiligheidsinstructies. Uh, genegeerd. Um, iedereen weet dat je uh, waar hij was geweest... niet moet komen en zeker geen dingen moet stelen. Dus uh, hij heeft het gewoon eigenlijk zelf geweten. Natuurlijk is het uh, verkeerd afgelopen. Dat is uh, zeker uh, heel vervelend voor hem en uh, zijn familie. Uh, maar uh, als je gewoon de regels opvolgt en uh, niks doet wat die mag, dan is Noord-Korea eigenlijk een heel veilig land. Heb je dan een soort briefing met de mensen die je meeneemt? Zeker. Uh, van tevoren sturen we altijd een brief naar ze toe. Van, uh, nou, of een e-mail eigenlijk. Uh, van Dit zijn de regels, dit mag je niet doen. Dan uh, vooraf uh, hebben we in Peking altijd nog een, uh, een bijeenkomst met alle reizigers. Van, nou, hier, dit heb je gelezen in de brief. We gaan het nog een keer herhalen. Dit mag wel, dit mag niet. Dit mag je wel zeker doen en dit mag je zeker niet doen. Dan uh, op reis... Uh, zij het in het vliegtuig of in de trein onderweg. Gaan we altijd nog eventjes die regels na. En dan vlak voor de grens doen we dat nog een keer. Dus eigenlijk zijn er vier, vijf momenten dat we die regels met ze doornemen. Oké, okay, dus jij zegt, ze zijn zo goed gebreezed. Maar jullie gaan bijvoorbeeld ook naar Jemen. Um, daar is een uh, gigantische oorlog aan de, aan de gang. Ja. Uh, een humanitaire ramp gaande. Je zou ook kunnen zeggen, om daarheen te gaan... Ja, dat is een beetje ramptoerisme wat je doet. Um, nou ja, goed, in, in Jemen gaan we, gaan we niet naar het vasteland. Dat, uh, dat, dat is voor ons zelfs nog een stap uh, te ver. Wij gaan naar uh, een eiland voor de kust daar, uh, Sokrotra... Um, en dat is een eiland dat uh, ja, eigenlijk uh, relatief uh, buiten alle onrust is gebleven. Zei het dat daar een paar weken geleden toch nog weer een politicus is vermoord. Maar goed, dat, dat zijn meestal ook interne aangelegenheden... waar je als toerist eigenlijk ver vandaan blijft. En is er een verzekering die, die dit soort reizen dekt? Je moet goed zoeken. Maar uh, als je met ons uh, zou willen boeken... dan geven we altijd een aantal uh, suggesties die je kan doen... afhankelijk van de persoonlijke situatie. Heb je je wel eens heel erg onveilig gevoeld op een van de reizen? Mm, um, nou, je, je hebt altijd een beetje wel spanning natuurlijk... voordat je zo'n land binnengaat, uh, Maar echt onveilig, nee. Okay. nee. Kasper wacht ja. Op vakantie naar gevaarlijke landen. Ook al noemt hij ze zelf uh, niet zo. Steek van wel, jij bent de optimist van deze dag. Ja. Je bent misschien uh, bezig met je vakantie te boeken uh, op dit moment. Uh, dan denk je aan Turkije, misschien uh, lekker Spanje, uh, Italië. Uh, maar heb je wel eens gedacht aan Noord-Korea, Afghanistan of Irak? Ik denk het niet. Maar uh, vaak, hebben mensen, want vaak hebben mensen hun bedenkingen bij dat soort landen. Um, ze zeggen dan dat het moeilijke landen zijn... waar foute regimes zijn, uh, gevaarlijke omstandigheden, oorlog, etc. Maar ik wil jullie vandaag meenemen naar uh, moeilijk bereisbare landen... zoals die landen die ik net opnoemde... en uh, waarom je daar juist wel naartoe moet gaan. Ik geef een aantal redenen. Ten eerste, je verbreedt je horizon. Eh, als je een mening over iets hebt, dan moet je naar mijn mening altijd eerst even gaan kijken... voordat je een mening over dat kan geven. Um, als je met ons op reis gaat naar de moeilijk bereisbare landen... dan uh, verbreed je je horizon en zo eigenlijk je mening... over uh, gebieden waar je anders geen mening over zou kunnen hebben... omdat je er nooit geweest was. Um, bijvoorbeeld in Noord-Korea. Als je daar een portemonnee op straat laat liggen met 100 euro erin... Nou, ik uh, kan je er 100 euro op geven dat hij de volgende dag er nog steeds ligt... met een briefje erbij van wie is deze portemonnee. Zo veilig is Noord-Korea bijvoorbeeld, terwijl je dat niet altijd zou zeggen. Uh, de volgende reden waarom je eigenlijk naar dat soort uh, uh, landen zou moeten gaan... je gaat naar een land om een andere cultuur te ontdekken. Omgekeerd merkt de lokale cultuur ook weer hoe het is... Op andere plekken in de wereld als jij als toerist daar komt. De mensen in Noord-Korea hebben geen reden en of niet eens een kans om buiten de landsgrenzen te gaan. Nou ja, als wij daar als westerlingen heen gaan, dan zorg je er dus voor dat zij eigenlijk toch in contact komen met de rest van de wereld. Waardoor je misschien een zaadje plant die ooit eens een keer een bloem kan worden en ervoor kan zorgen dat het regime daar omver wordt geworpen. Ook financieel steun je ze. Je zegt, ze zeggen, hoor, vaak hoor je wel eens. Nou, je steunt het regime daar als je daarheen gaat als toerist. Maar wij gaan ook naar plekken toe... waar je lokaal van een lokale standhouder een ijsje kan kopen. Die man die is ontzettend blij met 20 toeristen... die in één keer voor zijn kraam staan en allemaal ijsjes willen. Want daarmee kan hij zijn kinderen weer in het weekend eten geven. Dus financieel steun je de mensen altijd als je naar zo'n land op bezoek gaat. Um, en natuurlijk... Er zijn in dat soort landen nog niet zoveel toeristen. Als je naar Turkmenistan gaat, dan heb je een geweldig natuurgebied... met een enorme krater met gasexplosies uh, erin. Geen enkele toerist. Er is er niet eens een weg naartoe. We moeten dwars door de woestijn heen. Dat, dat soort dingen zie je daar ook. En tenslotte, je beseft bij dat soort landen hoe goed het in Nederland is. En dat is denk ik het belangrijkste van moeilijk bereisbare landen. Als je daar als toerist heen gaat, dan waardeer je je leven in Nederland nog meer. Aldus, de optimist van de dag. Dankjewel, Casper Stijnenbach. Alle optimisten trouwens zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1... en op het YouTube-kanaal van 1Vandaag. Dan, volgende week staat de vrouwelijke dirigent Elim Chan voor het Concertgebouw Orkest. In 130 jaar orkesthistorie is de talentvolle Chan pas de zesde vrouw die het orkest mag leiden. De winnaar van deze competition is Elim Chan. Straks een gesprek met regisseur Maria Peters... over de eerste vrouwelijke dirigent Antonia Brico. Over haar levensverhaal verschijnt dit jaar een speelfilm. En in feit, of fictie, straks het antwoord op de superheldenvraag. Lammert. Ja, Superman wordt vandaag 80 jaar... maar was hij echt de allereerste superheld, zoals vandaag overal gezegd wordt... of waren er eerdere? We horen het straks onder meer van niemand minder dan Han Pekel. Wordt vervolgd dus. Oh, oh spannend. Na het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. RTL Nederland gaat reorganiseren. Het bedrijf wil ook mensen buiten de traditionele media bereiken. Kanalen als RTL XL en Videoland worden samengevoegd... en er verdwijnt een onbekend aantal banen. Van de gebruikers van Facebook vallen er straks anderhalf miljard... onder de privacyregels van de VS... in plaats van onder de strengere Europese regels. Het bedrijf heeft dat bevestigd aan persbureau Reuters. In Europa wordt bijvoorbeeld de browsegeschiedenis gezien... als belangrijke persoonlijke data, maar in de VS niet. De Britse regering wil plastic rietjes verbieden en vattenstaafjes. Dat is onderdeel van een breder plan om afval in de natuur tegen te gaan. Jaarlijks worden in Groot-Brittannië zo'n 8,5 miljard rietjes weggegooid. En het is op de 19e april nog nooit zo warm geweest als vandaag... sinds het begin van de officiële temperatuurmeting in 1901. Om half één vanmiddag was het in de beeld 24,4 graden. En het oude record, 24,3, is uit 1988. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Helene De Geest... Er staat alweer 40 kilometer file in totaal. Op de A27 van Breda naar Goorkem... een lange file tussen Hooipolder en Nieuwendijk van 8 kilometer. De vertraging is er ook drie kwartier... want er staat een vrachtwagen met pech... en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Ook op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Knoop en Lunette, 7 kilometer. Daar is de vertraging een half uur en stond even een auto met pech. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof ook 4 kilometer. De vertraging valt daar wel mee. En het is erg druk op de de A44 Amsterdam-Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar een kwartier tijdverlies. Roos een vandaag. Anderhalf jaar geleden was de dood van de Marokkaanse visverkoper... Moshin Fikri groot in het nieuws. Er braken protesten uit in Marokko... en ook in Nederland gingen mensen de straat op. Grote protesten in Marokko na de dood van een visverkoper. Hij werd gepletst.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 Ook Marokkanen in Nederland zijn verontwaardigd... over de dood van deze visverkoper. Solidair zijn en hopelijk veranderd. Veel demonstranten in Marokko zitten inmiddels vast... en aankomende zaterdag is er in Den Haag een demonstratie... voor hun vrijlating. Maar hoe staat het met de Nederlandse Marokkanen... die de afgelopen tijd sympathiseerden met het protest? Zij zouden geïntimideerd worden door de zogenoemde lange arm van Rabat. Verslaggever Harm van Attenveld zoekt uit of dat zo is. Er wonen buiten Marokko een stuk of 4 miljoen Marokkanen. 400.000 in Nederland, bijna 400.000. Daarvan is zo'n driekwart rifijns. Fouad Hadji is een van de vijf mensen achter Rif Alert. Zomer vorig jaar opgericht. Toen de lange arm van Rabat zich deed voelen. Uh, een andere reden waarom wij Rif Alert hebben uh, opgericht. Eigenlijk was dat de hoofdreden. Is dat we uh, merkten dat de, de, de overheid in Marokko. Uh, repressief en massa mensen begon te arresteren. En toen dachten we, ja, tot hier en niet verder. Dit moeten we niet pikken. Hier moeten we ook onze steun uitspreken voor de Hirak. En Irak, dat is de protestbeweging geboren in Al-Hussema, uw geboorteplaats. Inderdaad, daar ben ik ook geboren. Dat klopt helemaal. We praten nu in Rotterdam met uitzicht op de Kapsalon... zoals de echte Rotterdammer Rotterdam Centraal Station inmiddels noemt. U kwam hier in 1982. Dat klopt, in 1982 kwam ik hier naar Nederland... in het van gezinshereniging... en we staan hier voor het Groothandelsgebouw. En mijn vader werkte hier toen... althans zijn bedrijf zat op de zevende verdieping van dit gebouw... En is, ik, dus daarboven zat hij. Inderdaad, ik, ik ben wel eens als kind ben ik met hem uh, uh, naar boven gegaan. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder. En dat, dat, ja, dat zet, zet voor mij ook een soort uh, uh, deur open naar de, de, de, de wereld van, uh, van zakenleven. Van, van zelfvertrouwen, van uh, ja, horen bij deze mooie stad. Dat uh, is wel bijzonder. Nu, 35 jaar later, praten we over de situatie... In het rifgebied, de lange arm van Rabat, vorig jaar en zomer, ging het daar veelvuldig over. Hoe is het met die lange arm? Is die nog heel actief in Nederland? De lange arm van Rabat is nog steeds alive en kicking. Uh, sterker nog, uh, hij is nu uh, bleek laat uit, uit allerlei krantenartikelen... ...krantenberichten dat uh, heel veel energie wordt gestoken... ...in de uh, inlichtingendiensten van uh, Marokko hier in Europa... ...omdat de Marokkaanse autoriteiten geschrokken zijn... ...van de, de, de, het, het, het, het massale uh, verzet, het massale, de massale oppositie... ...onder uh, ja, Marokkanen in Europa... Krijgt u nog veel meldingen van ja, mensen die zich intimideerd voelen door de lange armen van Rabat? Uh, nee, op die manier niet. Nee. We weten wel dat er mensen zijn die op, een, op, op allerlei lijsten voorkomen in Marokko. Mensen die ook in Nederland wonen. De, het Openbaar Ministerie in Marokko heeft zelf verteld dat er uh, lijsten bestaan uh, met gezochte mensen uh, in Europa... Helaas is zelfs iemand gearresteerd die niet eens op die lijst stond... die toch uh, aangehouden is in Tanger en urenlang is uh, uh, ondervraagd. Van Fouad Haji van Riffaleurt naar Ewart Butte van de website Republiek Allochtonië... Hij deed onderzoek naar ja, de bereidheid van Nederlandse Marokkanen om deze zomer al dan niet naar Marokko op vakantie te gaan. Ik heb via een peiling via Facebook uiteindelijk 81 activisten bereikt. Dat zijn mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de protesten in de Rif. Ze zijn, nemen deel aan protestacties, ze zitten in, in organisatiecomités of ze schrijven, schrijven er veel over op sociale media of in blogs. 44% weet zeker dat ze deze zomer niet naar Marokko zullen gaan. En 17% twijfelt nog. En van de, de, de activisten die niet naar Marokko gaan, is een kleine meerderheid, 51%, die gaat niet naar Marokko uit angst dat ze daar worden opgepakt. En een, een kwart, 25%, is bang dat uh, familie of vrienden in de problemen zullen komen door een bezoek in Marokko. Terug in Rotterdam, terug bij Fuad Haji van River Alert. Wat, wat adviseert hij nou aan Marokkanen die vanuit Nederland deze zomer naar Marokko gaan... en die toch denken, ja, ik heb misschien iets gepost op Facebook... wat de autoriteiten onwelgevallig kan zijn. Wij adviseren mensen altijd om uh, zich niet onnodig te laten intimideren... maar ook niet te doen alsof er niks aan de hand is. Het is natuurlijk niet zo dat dat een rechtsstaat is, Marokko. Het is ook geen democratisch land. Dus wil je dan toch gaan, en ik zou... Niet weten waarom je dat niet zou moeten doen, dus ga vooral. Maar neem wel de nodige voorzorgsmaatregelen. Zoals? Uh, hou de nodige contact in de gaten. Neem contact met de ambassade. Hou de informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten over Marokko. Waar moet je zijn, waar moet je niet zijn. Uh, en als je naar, uh, langs de douane gaat, uh, laat altijd een, een, een, een signaal achter bij familie, bij vrienden. Een SMS, ik ga nu de douane doen. Dat soort dingen. Dus dat je, je door de douane gaat, uh, laat het dan bij iemand achter. Dat hij op een gegeven moment weet: van oké, okay, uh, als er over een half uur, uh, als je er nog niet uit bent, dan uh, moet ik even aan de bel trekken. Advies dus aan Marokkanen die de opstand in Marokko steunen. Deze en alle voorgaande afleveringen van onze Marokko-serie zijn na te luisteren op onze site eenvandaag.nl. When I look at my China girl I could pretend I think I really meant too much When I look at my China girl Jones up six seven. David Bowie uiteraard. En, uh, een leuk bericht voor de fans trouwens. In de Londense metro uh, kun je nu op kaarten van de metro afbeeldingen van David Bowie vinden. Echt uh, mooie collectors items. Waar heb ik dat eerder gehoord? De muziekwereld wordt nog steeds gedirigeerd door mannen, letterlijk. Zelden komt het voor dat een vrouw een symfonieorkest dirigeert. En volgende week donderdag is het pas de zesde keer in 130 jaar orkesthistorie... dat een vrouw het Koninklijk Concertgebouw Orkest leidt. En het gaat om de in Hongkong geboren Elin Chan. De winnaar van deze competition is Elin Chan. 28-year-old Ellen Chan is a British citizen born in Hong Kong... and now studying in de United States. In de jaren 20 van de vorige eeuw was de in Nederland geboren Antonio Brico... de eerste vrouwelijke dirigent in de wereld die een symfonieorkest dirigeerde. Maar zij ondervond in de concertzalen in binnen- en buitenland veel weerstand... omdat ze een vrouw was. In het najaar verschijnt er een speelfilm over haar met als titel De Dirigent. sir, conductor Ja, regisseur, regisseur van de film is Maria Peters. Welkom. Fijn dat u er bent. De film over Antonia Brica, waarom wilde hij die dit zo graag maken? Uh, nou, ik, uh, ik zag een documentaire over Antonia Brico. En, uh, en uh, toen werd ik eigenlijk heel erg uh, door haar uh, verhaal gegrepen. Dit is al in, ongeveer in 2000 werd die documentaire uitgezonden. Maar die was gemaakt in 1974 door Judy Collins, een folk uh, En uh, uh, dat was haar uh, uh, teacher, haar, haar lerares. En, uh, en toen dacht ik, wauw, wat een bijzonder mens. En vooral ook omdat ze een Nederlandse is. Dus uh, zo is de vonk overgesprongen En daarom wilde ik die film maken. En had u ook gelijk door dat het verhaal zo bijzonder was. Omdat het dus een vrouw was in die wereld. Ja, dat uh, komt in die documentaire zeker aan bod. Uh, uh, vooral ook omdat uh, Antonia eigenlijk zoveel passie heeft. Die ze zo, maar zo moeizaam uh, tot uiting kan brengen. Want als, als je als dirigent geen uh, orkest mag leiden. Dus niet mag dirigeren. Dan uh, zij vergeleken in die documentaire met. Dan kan ik mijn instrument niet bespelen. Want de, viool, de violist die heeft de viool. En, uh, en, zo, en zo verder. Maar een, uh, ja, een dirigent heeft alleen maar een orkest om uh, eigenlijk voortdurend zijn kunst te, te, uh, ja, te voeden. En uh, zij kreeg heel weinig de kans, moest heel vaak bedelen. En, uh, en ze is ook nooit ergens uh, uh, chefdirigent geworden. Ze mocht wel af en toe een gastdirigent zijn. Uh, dus ja, nee, dat, dat zij het heel zwaar had in die tijd, dat is absoluut buiten kijf. Ja, het lijkt ja. me een prachtig onderwerp. Ik heb de trailer gezien um, waar ik echt mijn mond viel over vanmorgen op de redactie toen ik hoorde... Uh, dat er dus nog steeds eigenlijk zo weinig vrouwen... als dirigent aan het werk zijn op die manier. Ja, dat, dat verbaast mij eigenlijk ook. Toch? Dat is voor mij ook de prikkel om, om zo'n film te maken. Uh, want uh, waarom is dat? Uh, uh, het is nogal een mannenbolwerk. Gelukkig zijn er nu wel veel uh, vrouwelijke musici... in de orkest uh, aanwezig. Hoewel geloof dat in uh, het Weense uh, orkest, uh, symfonieorkest... dat dat nog heel lang niet mocht... Uh, uh, maar ja, waarom ze dus uh, toch maar mondjesmaat... Uh, uh, ik geloof zelfs bijna helemaal niet... Nou, mondjesmaat, hè? als we dus ja. naar het koninklijk Concertgebouw bij ons kijken... dan is het de zesde keer in 130 jaar binnenkort dat er een vrouw staat. Ja, dat is dus best, uh, ja, bi ja, bizar. Ja. Het is eigenlijk bizar. En ook Antonia Brico wilde heel graag uh, in het Concertgebouw uh, ooit dirigeren... omdat ze dus die Nederlandse roots heeft. Ze heeft er heel lang in Amerika gewoond. Daar is ze eigenlijk naartoe geëmigreerd toen ze nog kinderen was uh, met haar ouders. Uh, en dus ze is in Amerika opgegroeid. Maar ze heeft toch altijd nog een link met Nederland uh, gehouden. Uh, en uh, zij wilde verschrikkelijk graag uh, daar dirigeren. Maar dat mocht toen ook niet van uh, Willem Mengelberg. Die hield dat een beetje tegen. Of misschien ook wel bestuursleden. De tijdsgeest was er ook niet naar. Dus ze wilde haar niet hebben. Ze heeft geloof ik wel uh, gedirigeerd met het Radio Philharmonisch Orkest. Uh, voor de AVRO is dat ook uitgezonden. Maar het was altijd een pijnpunt in haar bedrijf staan dat dat niet mocht. Want dat had ze zo graag gewild. En als ze nu stiekem even mee uh, kon kijken... zou ze dan teleurgesteld zijn dat het eigenlijk nog steeds niet heel erg best gesteld nou, dat is? Dat weet ik wel zeker. Want zij was van mening dat het eigenlijk niet uit moet maken... of je man of vrouw bent uh, in de muziek. Uh, de muziek telt. En, uh, en, uh, en dat is natuurlijk ook zo. En, en, en inmiddels hebben wij in allerlei geledingen van de samenleving... het voor elkaar gekregen dat wij als vrouwen gewoon wel een plek kunnen veroveren of, of krijgen. En, en, en het is toch wel graag gek dat dat in, in de dirigentenwereld nog zo mondjesmaat en met heel veel moeite gebeurt. Ik heb zelfs wel eens een boek gelezen, van een, een Duits boek is dat, dat gaat over dirigentinnen. En die, zei, die zeiden allemaal van elke keer als er een vrouw gaat dirigeren, wordt er gezegd het is de eerste keer dat er een vrouw gaat dirigeren. Wat de, eigenlijk honderd jaar lang werd gezegd, wat al aangeeft hoe gek hoe het eigenlijk het is. Ja. Ja. Heeft u een verklaring ervoor gevonden dat het nog steeds zo is bij het maken van deze film? Nou, dat het nog steeds zo is, dat, dat zou ik dan niet durven zeggen. Maar in ieder geval in de tijd dat Antonia leefde, was het. Uh, en daar was ik heel erg verrast door. Ook een fysiek ding. Uh, de mensen vonden het onaantrekkelijk om vrouwen zo te zien. Uh, uh, ze zei, uh, nou staan ze een beetje potsierlijke bewegingen te maken. nou Dat kon al helemaal niet. Uh, ook, dat gold ook voor muzikanten. Dus een, een, een vrouw met een viool uh, onder haar kin, dat kon dan wel. Of een piano, dat ziet er ook allemaal keurig uit. Maar zodra het een blaasinstrument uh, was met, met waar je kracht moest zetten... dan was dat onvrouwelijk. En dat was al heel... Heel erg uh, een, een ding waar men over viel in de recensies. Uh, ze begonnen ook altijd over wat mensen aan hadden. Dus als er een di vrouwelijke dirigent op het podium stond en dat stond, dat is al jarenlang zo geweest. Dat dat, dat dat treft de vrouwen ook die daar staan. Van ze het hebben dat wat al, ze aan hebben, hun uiterlijk en wat ze aan hebben. Wat bizar is, want waarom niet gewoon wat ze kan? Dat ze op hun kunnen worden in eerste instantie worden. Zoals vrouwen op televisie nu nog? Eigenlijk. Dus dat, is, dat vinden ze. Maar vooral was het ook toen heel erg tijds, uh, de, de tijdsgeest van vrouwen kunnen niet leiden. En dan moeten ze zo'n hele groep mannen leiden. En, en dat was natuurlijk uh, not dan of dat, dat, dat vond men heel gek. Ja. Dus dat is ook een ding wat uh, heel erg gespeeld heeft. Dus ik kan me voorstellen dat u in de research heel vaak gedacht heeft, dit zal toch niet? Of, of wat opmerkelijk? Ja, nou ja, het is eigenlijk best wel schokkend. Omdat je denkt van. Uh, maar goed, uh, het speelt natuurlijk allemaal in uh, mijn film dan in, in 19 uh, 29, dat toen uh, kwam zij van school af. Zij mocht dan uiteindelijk in Berlijn een opleiding doen. Twee jaar voor dirigent. Uh, en daar was zij ook de eerste vrouw die werd aangenomen. Ze namen maar twee uh, directiestudenten aan. En ze hadden toen al nog nooit een vrouw aangenomen. In Duitsland, Berlijn. En dat Berlijn was toen best wel vooruitstrevend. Dat was nog de tijd, zeg maar, voor de oorlog, uh, te, zeg maar, in Tebellum. Een heel dus, moderne stad, ja, best, eigenlijk. M, uh, ja, en, en zij mocht daar dus uh, dan... Nou, die school. En daar is ze met groot uh, succes van afgekomen. Ook uh, erge uh, lovende kritieken gekregen op haar uh, optredens. Wederom van wat zag ze er slecht uit, want ze had een lelijke jurk aan. Maar, uh, <laughs> dus, dus, uh, maar goed, en dan altijd maar weer dat bedelen om die volgende concerten. Ja. Dat is toch wel een beeld wat ik van haar leven heb gekregen. En wat we ook terug gaan zien in de film. We kennen u van Pietje Bel, Kruimeltje en Sonnyboy. Boy. Uh, prachtige films allemaal. Maar Antonia Brico is niet zo bekend. Zou dat nog uh, wat betekent dat voor de film, denk u straks? Als nou gaan kijken. ja, dat is ook misschien wel een drijfveer voor mij geweest... om die film te maken. Want ik vind dat zo'n vrouw die zoveel bereikt heeft... in Amerika is ze wel bekend, gelukkig... Uh, dat zij een podium verdient. En, en dat is ook een mechanisme wat in deze samenleving uh, zit. Dat vrouwen eigenlijk, als ze al iets bereiken in de kunstensfeer... of waar dan ook, dat, dat er een mechanisme bestaat... Wat dat ze onder de mat worden geschoven. En, uh, en da da daar zou... Alleen al, dat is een reden dat ik denk... zo'n film verdient het gewoon om gemaakt te worden. En ik herkende in de trailer ook uh, Annette Molherbe. Uh, Gijs Gold van Aschad zit in de film. Uh, er zitten ook veel uh, buitenlandse acteurs. Want ze gaan Engels en Nederlands spreken. Ja, dat klopt. omdat Ik al vertelde, zij is dus naar, naar Amerika geëmigreerd als kind van vijf. En uh, dus, dus een heel groot deel speelt zich af in, uh, in uh, Amerika, zogenaamd. Want we hebben het allemaal in Europa gefilmd. Ook veel in Nederland en België. Maar maar moet je er nooit bij vertellen. Ja, moet ik er niet bij vertellen maar ja, je durft ook haast niet meer naar Amerika te gaan. Maar goed, dus in ieder geval... thuis spreekt ze natuurlijk Nederlands met haar ouders. En ook als ze in Nederland komt om naar Mengelberg te gaan... want die zat daar toen, om te vragen of ze alsjeblieft daar... of hij haar les wilde geven. En dan spreekt ze wel Nederlands. Maar het is een Nederlandse actrice die het speelt. Dus dat doet ze fantastisch. Dat is Christanne de Bruin. Heeft nog nooit eerder in een film gespeeld... tenminste een hoofdrol hoofdroldan... Misschien kleine rollen gedaan. Maar ze heeft uh, wel haar uh, sporen verdiend al uh, bij Musical. En ze heeft conservatorium gedaan. En nou, zij is een godsgeschenk. Uh, want ze speelt het zo fantastisch. En dat dirigeren is nog ontzettend moeilijk om te doen. En dat heeft zij uh, heel goed geleerd van Stef Collignon. Die uh, mij hielp met het uh, dirigeren onder de knie te missen voor haar. Want ik, ik uh, heb me daar een beetje buiten gehouden. Want dat kan ik helemaal niet. Zoals een beetje bij meester ook zien. Hè, dat het ja. echt een vak is om het goed te echt, doen. Juist. En. en, en uh, da, daar moet je ook ver van blijven, want dan zou het helemaal mis zijn gegaan. Maar hij uh, hielp haar mee, daarmee en zij pikte dat heel snel op. Omdat ze een soort natuurlijke aanleg had. Uh, dat muzikale heeft ze dan natuurlijk. En ook moest ze piano spelen, want uh, veel dirigenten moeten ook piano spelen. Of, of een, een instrument bespelen. Heel kort, wanneer kunnen we hem zien? Uh, hij gaat, uh, oh dan moet ik het goed zeggen, 25 oktober in Nederland draaien. Oké, okay. Maria Peters, regisseur van de dirigent, oftewel de conductor. Dank voor uw komst naar de studio. Feit of fictie? Ja, en dan is Lambert de Bruy natuurlijk alweer aangeschoven. En uh, ik mag jou feliciteren, want deze man bestaat al 80 jaar. It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Ja, inderdaad, gefeliciteerd allemaal. <laughs> Superman bestaat 80 jaar, een superdag dus. Ook het AD staat erbij stil. En volgens die kranten is Superman de allereerste superheld. Maar ja, is dat wel zo? Thijs van Domburg weet alles over strips. Hij noemt zichzelf zelfs een strip nerd. Dus ja, ik heb het hem als eerste gevraagd. Wat de eerste superheld is, daar verschillende meningen enorm over. Je kan Robin Hood als een superheld zien. Of, of, uh, of, of sommigen zien zelfs Zorro als superheld. Maar de, de, de, ons beeld van een superheld, dat is Superman. En er waren in die tijd al meer superhelden die er ook wel een beetje op leken. In de jaren dertig, maar die zijn bijna allemaal verdwenen. En Superman is er nog steeds, nou, na tachtig jaar. Ik denk dat Superman echt uh, zeker de honderd gaat halen. Ja, hij is er nog steeds na 80 jaar, dus we zeggen gewoon: het is onze eerste echte superheld. Denkt iedereen daar zo over? Nou, op internet zijn er wel wat discussies over. Je hoorde het net al in de jaren 30: waren er ook andere superhelden. Uh, Dim Junius van het Nederlands Stripmuseum is voor ons de archieven ingedoken. En ik stelde de vraag ook aan hem: De eerste grote superheld, zou ik zeggen. Uh, hij is in 1938 verschenen. Uh, Superman, Clark Kent. Maar er was nog eentje daarvoor, dat was in 1934, Mandrake the Magician. Een soort uh, super tovenaar, maar uh, Superman, ik denk dat hij gewoon wel meer aan de verwachtingen van een superheld voldoet. Hij kan nog jaren mee, niet kapot te krijgen, behalve door Kryptonite. Dus als hij daar, daarbij uit de buurt blijft, dan uh, blijft hij voorlopig nog wel uh, rondvliegen hier. Ja, Kryptonite is een steen van Supermans thuisplaneet... en dat is het enige waar hij niet tegen bestand is. Nee, dus als dat ver weg blijft, dan komt het goed. Precies, en als je het hebt over strips... dan heb je het natuurlijk over onze eigen superheld Han Bekel. Hij presenteerde 14 jaar het stripprogramma Wordt Gevolgd. En hij vindt alleen niet dat we Superman moeten zien als eerste superheld. Nee, dat was niet onze eerste superhelden. Helden zijn van alle tijden de eerste vaardigheid. was het vertellen van verhalen van de mensheid. En daar kwamen al een helden voor. De grote eerste helden waren eigenlijk de goden die de Germanen hadden. En ook de Romeinen en alle andere volken. Zeg maar het godendom voor het christendom. Dus in wezen is het pas in de jaren dertig door de Amerikanen die term van superhelden gegeven. Maar eigenlijk vindt de bron zich in het oer van onze ja, prachtig. En ik, omdat het zo mooi is... wil ik even afsluiten met nog een paar mooie woorden van Han Pekel... zodat alle stripliefhebbers rustig adem kunnen halen op deze zonnige dag. Zolang er mensen zijn, zullen er superhelden zijn. Omdat het een inspiratiebron is die ons een beetje het gevoel geeft... we staan niet alleen om onze problemen op te lossen.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 Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Morgen, in een nieuwe aflevering van De Eilanden... neem ik u mee naar Terschelling. Schelling. Eindelijk, herfst. Wat is het beste eiland? Het meest warmvormige eiland. Meer eiland voor hetzelfde geld. Zie het morgen bij Max in De Eilanden om 5 over 9 op NPO 2.